Een krant moet staan voor de vrijheid van meningsuiting, zegt Remark. En wijst erop dat er ook een commentaar staat in de Volkskrant. En daarin wordt het meldpunt van de PVV afgekeurd. Prinses Mabel, Prins Constantijn en Mabel's zus Nicolien... zijn op bezoek geweest bij Prins Friso. Ze waren ongeveer een uur in het ziekenhuis in Innsbruck. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte vanmiddag bekend... dat de situatie van Prins Friso niet is veranderd. Sinds gisteren wordt zijn toestand omschreven als stabiel... maar niet buiten levensgevaar. In Letland hebben de Letten met een grote meerderheid tegen een voorstel gestemd om Russisch tot tweede officiële taal te maken. Zo'n driekwart van de Letten stemde tegen. Het referendum was een initiatief van een Russisch-nationalistische groepering in Letland. Ongeveer een kwart van de Letse bevolking is Russisch. Sinds de onafhankelijkheid van Letland in 1991 is het Lets de enige officiële taal. Dat is besloten uit weerzin tegen de langdurige Russische overheersing.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 Het verheer in het hele land kans op regen. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur verder richting het vriespunt. Morgen overdag ze buien bij een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust Simone Wijnands. Een hele goede nacht. Je luistert naar Lust, het programma op Radio 1... waarin het gaat over liefde, seks en relaties. Nederland telt op dit moment ongeveer 2,3 miljoen vrijgezellen. En dat gaan er alleen nog maar meer worden de komende jaren... als we de onderzoeken in ieder geval moeten geloven. Lijkt mij genoeg reden om het in de show vannacht daar eens uitgebreid over te hebben. Ben jij single? Of heb je goede herinneringen aan je periode? Dat kan natuurlijk ook. Wat zijn de voor- en de nadelen? Vannacht wil ik het allemaal van je horen. En daarnaast wil ik het ook later vannacht, echt eventjes een, een, over een uurtje of iets, met je hebben over iets anders, iets, iets heftiger, iets serieuzer. Vandaag zag ik een foto in de krant van onze koningin, samen met Mabel Wisse-Smit, met gezichten waar echt de pijn vanaf te lezen was. en ja Logisch, uiteraard, als je zoon en man eh, ernstig gewond in het ziekenhuis ligt. Ik ben benieuwd, hoe ga je om met zo'n situatie? Als je partner opeens ernstig ziek wordt en in het ziekenhuis belandt, hoe voel je je dan? Wat doet dat met je? Wat doe je dan? Super heftig, maar wel een situatie waarin je makkelijk kunt belanden... en die je hele leven en relatie op losse schroeven zet... Dus als je zoiets ooit hebt meegemaakt... sms dan eventjes naar 9090. Begin je bericht met lust, een spatie en dan even in het kort je verhaal. En later vannacht uh, praten we daar dan over verder. Maar eerst duiken we in het vrijgezellen bestaan. Een van de meest interessante vragen daaraan is een relatie of single zijn. Wat maakt gelukkiger? In een relatie. En waarom? Liefde. Dit woord zegt toch wel genoeg, liefde relatie jong. Waarom? <laughs> Dat doe ik al 53 jaar in een goede relatie. Ja. Dus. Ik heb geen idee eigenlijk. oké okay. Ben je gelukkig in een relatie of als vrijgezel? In een relatie. Vrijgezel. Oké. Okay. Uh, ja, vrijgezel zeg ik, maar hun zeggen in een relatie. En waarom als vrijgezel? Ja, daar heb je geen zorgen in ieder geval. Ik ben vrijgezel. Ik ben heel gelukkig. Ja, lekker vrijheid. Lekker doen kunnen laten doen wat je wil. En uh, ik vind het heerlijk. Uh, als single ja dan heb je het gewoon makkelijker nee dat is ook niet waar soms wel uh, ik zit op dit moment in een relatie dus uh, ik heb zelf minder te klagen minder gewoon niet te klagen dus uh, ik denk in een relatie moet je niet aan mij vragen jongen ik denk altijd vragen zelf maar ik heb een relatie ja. <laughs> Ik denk dat het, uh, dat het leven niet gemaakt is om altijd maar van één iemand te blijven. Maar ik denk wel dat je van één iemand kan houden. Maar single, single. Forever single. Ja? Vooral ben je gek geworden. Single of in een relatie. Wanneer ben je gelukkiger? Leuk om daar even over te discussiëren lijkt mij. En ook voor al jouw goede single verhalen, want die zijn er natuurlijk ook. Kun je bellen naar 0800-1121. 0800 -121. dat is ons gratis telefoonnummer. Dit is Solomon Burke en Jornada Loan. These are the words I heard you say. I almost cried at the thought you were home alone. If you really need someone to be by your side, I pick you up. Set you and be a guide. Call me, baby. I want you to know you're not alone. This. Whatever that you need, baby. Love is for the cheer your ears You're not alone. Oh, honey. You're, You're not alone. Listen to me. You're not alone, honey. You're, You're not alone. Give it light on you. Cheated it if Give it snuck around. Did you wrong? You don't have to worry no more, honey. If you need to, you can come back. And you're not alone. Zoals elke week zitten ook vannacht weer een paar van mijn lieve BNN-collega's in de bar mee te praten over het onderwerp van deze nacht: single zijn. En deze keer is het de beurt aan Frank, Leslie, Linnamore en Fiep... om hun hart te luchten over hun single leven. Dus pak zelf nog even een glaasje en kom binnen in Boyds Bar. Boyds Bar. Valt het om single te zijn? Ja, wel. Ja, heel erg. Oh, je lacht er heel, heel ondeugend bij. <laughs> Vertel. Ja, nee, ik, um, ik vermaak me prima. Soms denk ik wel van, nou, moet ik niet een keertje aan de relatie. Maar nee. Oh, serieus, hoe oud ben je? Ik ben 21. Oh, je moet je in, echt en lang, je lang niet aan, aan de relatie. Het is wel leuk om een relatie te hebben, soms. Het is meer dat soms. mijn moeder dan af en toe zegt van, oh ja... Als het over vakantie heeft en dan zegt ze opeens van, ja, misschien kunnen we volgend jaar dan daarheen gaan. Aanhang mag ook mee. Ah, zo, wil mijn broertje ah, ook niet ah. nog aan de vrouw. Dus dan heb ik wel het idee van, oh ja, om hun plezier te doen of zo. Het maakt een beetje toespelingen dat je ook een relatie een keer moet krijgen. Misschien. Ja, dat denk ik denk, ja, oké. Okay. Maar ben je echt op zoek dan naar een verkeering? Of... Nee, nee. Dat overkomt je toch ook gewoon? Ja, daar ben ik helemaal mee. Oh, mooi, hoortjes. Ja, nee, maar ja. Nee, vaak als mensen op zoek zijn naar een echte vaste verkeering. Ja. Dan gaat het alleen maar fouten. Ja, ze... dat is waar. Worden ze een beetje hopeloos Heb je daar ervaring mee? Nee. Nee, nee, nee ik, ben, ik ben sinds een paar maanden weer want Ik vind het eigenlijk wel relaxed. Ja? Een beetje vrijheid. Wat vind je het fijn zijn vragen zelfs aanweer? Dat je de niet verantwoording hoeft af te leggen als je een keer geen zin hebt om met haar af te spreken of zo. Dus gewoon de kroeg in kan met vrienden zonder dat het ingewikkeld is. Of dat, ze, dat je weer zegt... Ja, maar de volgende keer gaan we samen. Vind ik heel lekker, die vrijheid. En wat mis je? Seks. Uh, ja, dat ja, ook Maar Dat heb je toch juist Sex. heel veel Nee, maar ook. niet zo... Je hebt veel meer continue seks... als je verkering hebt. Ja, ja nu, maar je hebt veel... Oh, nee, ja, je hebt zo'n spannende seks. Als je single bent ook ja, dat wel. Ja, want ja, dan moet je elkaar weer een beetje leren kennen. En zo. Ja. Volgens mij is het veel fijner ja. om single te zijn... als vrouw zijnde dan als man zijnde. Want vrouwen kunnen altijd... Ja. Als ze willen, kunnen ze altijd een man krijgen. En misschien is het niet dan de man van hun dromen. Maar terwijl mannen, die willen altijd wel een vrouw... maar die kunnen niet altijd een vrouw krijgen. Denk ik. Daar Ben ik het helemaal mee Ja, ben ik het ook mee ja. Maar is het dan leuker om ja, je als je hebt wel van die players zijn? dat je denkt van... oh, die kunnen wel, dat die er wel... Ja, want het kan wel, maar dan... Ja. Dan moet je heel erg je best doen. Of je moet echt met een heel weinig genoegen nemen. Maar ja. Heel ja. ja, maar dat zie je soms wel hebben. Ik heb echt vrienden en dan zie ik gewoon dat ze lang niet geneukt hebben, want dan beginnen ze gewoon bij leuke meisjes en op het eind van de avond staan ze echt met zo'n dikke negerin uit Diemen Zuidtongen en dan denk echt van nou, ja dat is echt, ja. is dat uh, Frank? Dat kan, kan ze rijden je... niet uit Diemen. Ja. Oh. <laughs> ja, maar ze rijden is heel mooi slang. Maar um... nee, ik denk dat je wel je standaard wat verlaagt. Naarmate je en dronkerder wordt en meer zin krijgt om iemand mee naar huis te nemen. Maar doe jij? Joh. Hoe doe jij dat nu dan? Ja, ik heb, het bevalt me eigenlijk heel erg goed. Ook dat het, het. lukt me ook eigenlijk. Ik dacht toen ik vrij gezellig werd zo van oh, maar ik met mijn lange haren en met mijn beetje mijn hippie uiterlijk, niemand. Al die meisjes vinden me niet leuk. Maar. Het, het valt me echt alleszins mee dat ik eigenlijk alle meisjes die ik wil zoenen, ook kan zoenen. En dat ja. had ik echt helemaal niet verwacht. Dus het is eigenlijk wel heel goed voor jezelf. Je het is heel gehoor. goed voor mijn ego dit. En straks dan gaan we natuurlijk nog eventjes naar de bar toe voor nog meer uh, mooie verhalen van mijn Bienen collega's. Liever single zijn of in een relatie zitten. Nou, lijkt me een mooie uh, discussiepunt. En je mooie single verhalen die je allemaal hebt meegemaakt in, uh, in je wilde periode, die wil ik ook allemaal graag horen. Bellen kan naar 0800 1121 0800 1121. Je found about the rain. I found you. I couldn't find words to explain. How you were today, I was the dark of night. How the world En beautiful distraction. Is volgens mij ook al heel lang geen vrijgezel meer, Ilse. Jasper, goeienacht. Ja, hey, jakkens. Ik, ik, ik, ik heb vandaag nog even die Winnie Houston gezien, die uitvaart. Ja. Maar dit, dit, dit, dit, dit, dit liedje was wel toepasselijk. Maar we gaan het over uh, single, over uh, vrijgezellig. Uh, ja, hebben. daar hebben we het vannacht over. Over het single leven. Het, en dan vrijgezellige... De mooie... het vrijgezellige leven. Ja, ja, zo kun je, kun je het ook noemen. Ja. Hoe, hoe zit het bij jou? Jij bent uh, vrijgezel nu. Ik ben vrijgezellig. En um, ik had een relatie uh, zeven jaar uh, lang tot uh, anderhalf jaar geleden. En uh, ik ben weer thuis, zoals we dat dan noemen, in je eigen tempel. En dan... Ik, ik, ik, ben, een, ik ben een vrijgezellig iemand die, dus die altijd eigenlijk al grote, lange periodes heeft gehad... met gewoon... Uh, Thuis met de katten en. Uh... Maar, ja. eh, maar, met, maar je had niet, daarvoor geen relatie met een kat, nee, neem nee, ik aan. Nee, nee, <laughs> nee. Maar we, maar we noemen het een, een okay. dat een Einzelganger. Oké. Daar heb je het ja. nog niet over gehad, een Einzelganger. Nee, maar je, je bent nu vrijgezel, maar je komt wel uit een lange relatie, toch? Zei ja, het. ik ja. kom uit ja. een lange, vaste relatie. Ja. Ja. En waar, waarom is dat dan uh, een stuk gelopen? Om, omdat je toch liever alleen wilde zijn? Die drang naar vrijheid, het, uh, de, de gebondenheid, het uh, Ja, Je hebt van die mensen die gewoon... Um, ja, ik weet niet hoeveel, hoeveel percentage dat is van de bevolking... maar die, die, die voelt zich prima gewoon uh, op zichzelf. Ja, maar is, is het voor jou dan op jezelf gewoon überhaupt... dat je gewoon graag alleen bent? Ook niet echt een vrienden, iemand van een grote vriendengroep en zo... of gaat het puur om met iemand in een relatie zijn? Nee, ik heb contact met de sociale media natuurlijk. Via Skype en mm -hmm. via andere media. Dat, dat het contact met mensen is wel zo dat je niet, niet, niet, niet een kluisenaar wordt. Zeg nee. maar. maar aan de andere kant, je hebt zeven jaar een relatie gehad met iemand. Dus dan, dan denk ik van nou, dan, ben je, dan kun je het wel. Dan, dan heb je wel uh, dan, dan was het wel waarschijnlijk een, een fijne of een goede uh, diepgaande relatie. Anders ben je niet zo lang bij elkaar, toch? Ja, een Filipijnse vriendin had ik. Met drie dochters. Ja, en heel gezin dus eigenlijk. Ja, een heel gezin, kant en klaar. Maar ja, sommige mensen die, die, die hebben die bindingsangst gewoon enorm. Wanneer begon het bij jou te kribbelen? Hmm. Nou, als, als ik net van mijn werk kwam en de telefoon ging meteen van waar ben je en... Ja, dat bezittelijke. Dat, dat... dat benauwde jou een beetje. Ja, en, en, en ik de, be, bedoel, ik bel nu Radio 1. Maar het wordt hetzelfde geld als hier. Wie bel jij nu? Wie is die vrouw daar? Weet je? <laughs> ja, echt waar, serieus, is, is op zo'n manier. Maar heb je ook geprobeerd om daarover te praten? Mm, ja, als je tegen een Filipijn zegt, dat heb ik gezegd, hoor. Dan, dan verstaan ze een ander woord in hoor Dus het is, ja... Maar Dan klinkt het een beetje alsof er eigenlijk nog wel meer dingen... niet, niet helemaal lekker communicatie zeg maar, tussen nee. jullie liepen. Nee, maar afgezien daarvan functioneer ik beter uh, in mijn eentje dan uh, met een relatie. Ja? Denk, denk je niet dat, dat je op een gegeven moment toch weer iemand tegen kan komen... waarmee uh, nou je ja, het, uh, het uh, weer heel erg gezellig kan gaan hebben? Of is het nu echt een bewuste keus voor jou om uh, lekker single te zijn? Nou, weet je, communicatie dat is één. En uh, ja, als je. Kijk, er zijn. Wat heb ik al? Het is de derde keer dat ik het herhaal. Ha maar er zijn sommige mensen die gewoon op zichzelf heel goed kunnen functioneren. Ja, tuurlijk, waarom ook niet? Ja, bedoel, we bedoel, wie hebben we niet in de, in de, in de geschiedenis gehad? Die. Uh, ja, om even terug te komen of in de Joosten. Maar goed, nee, laten we het daar niet over hebben. Ja, maar het is... Het is uh, voor ja. jou is het gewoon duidelijk, voor jou is het lekkerder om uh, in je eentje door het leven te gaan dan uh, in een relatie. Nou, er was toen net een straatinterview of iets, toch? Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, ik hoorde echt gewoon uh, twee derde hoor ik zeggen van, uh, nou prima, ik kan gewoon lekker, lekker doen wat je wil. En, uh... Ja, er, er wordt verschillend over gedacht. Ik ga even naar Marike, want uh, die is er ook. Marike, goeienacht. Hoi Simone. En jij bent ook single? Ja. En ook alweer een, een poosje of sinds kort? Nou, ik val niet onder jullie doelgroep, want ik ben heel lang al op deze wereld. Maar ik ben... Um, uh, ik heb natuurlijk wel een aantal keren relaties gehad. Maar ik ben zo ontykelijk op vrijheid gesteld. Dat is niet normaal. Ja? Dus hoe ver gaat dat? Nou, dat ik um, uh, gewoon uh, kan doen en laten wat ik wil. Dat ik het vliegtuig kan pakken in het verleden. Als ik dacht, ik ga naar in India of Kadaan toe of Kadaan toe, dan hoef ik me niemand te overleggen. En dan kan ik gewoon weg. En um, um, relaties die benauwden mij. Uh, als ik uh, drie jaar een relatie had en wat eten we, en, en uh, continu iemand om me heen. En iemand iets van me wil, en dan nou ben ik wel heel erg geefrig, dus dat is een beetje mijn eigen schuld. Uh, maar komt er iemand die iets van je wil, dan op een gegeven moment dan dacht ik: Oh, ik wil niks licht, licht, Ik ben het Spaans <s> benauwd. Ja, ik, ik, ik, ik wil niks van me, ik wil gewoon vrijheid. En uh, een beetje raar opmerking misschien, maar ik ben in vrijheid geboren. Ik ben uh, in 1944 geboren met de bevrijding. En toen ben ik door bevrijders op de wereld geholpen, en ik zal er wel niks mee te maken hebben. Maar het zit toch ik, een beetje in je bloed, het wil Het zit een beetje zijn. in mijn bloed. Dat, dat ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik, het zit gewoon in mijn karakter. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, als ik zeg dat ik in 1944 geboren ben, dan kun je drie keer aanraden hoe oud ik ben. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu af en toe eens denk: ik zou graag een maatje willen hebben. Een maatje, een maatje. Als, gewoon een vriendschap met iemand? Een of? vriendschap. En ik heb het verleden, in uh, mijn hele leven heb ik banen gehad... waarbij ik continu bergen mensen rondom me heen had. Dus ontwikkelde veel mensen. En ik heb in de verpleging gewerkt en je hebt continu collega's rondom me heen. En ik, uh, ik had een vak en we gingen uh, bijna elke avond ergens uit eten... of naar de kroeg of wat dan ook. Dus Klinkt heel gezellig Ja, het, het was ontzettend leuk. Bergen mensen. En dan, dan hield ik er een vriendschap en over. En dan gingen we weer naar de bioscoop. En ik was bijna elke avond was ik weg. Dus, maar dat, het, heeft, dat is nu anders. anders dan zou je heb, je je niet, heb je ook niet zo'n behoefte aan relaties. Nee, nee. Ik kan me voorstellen, als je een, een, uh, voor het raam zit te typen de hele dag op een kantoortje. <kacht> daar je dan denkt van, ja, ik, als ik thuis kom, dan wil ik wel eens iemand... Maar als je de hele dag allemaal leuke mensen gewoon om je heen hebt. En. Tuurlijk, dan heb je heel veel afleiding. Maar Marieke, ik hoor je zeggen ik zou nu wel een maatje willen. Dus dan... Ja, ik klop de laatste tijd steeds te denken: van ik zou het, nu ik natuurlijk geen baan meer heb, ik zou het zo leuk vinden om een maatje te hebben. En nu zo'n zo, zo, zo iemand van mijn leeftijd en. Dat je gewoon zegt: Van zullen we naar de bios kopen? Zullen we dit, zullen we dat. Maar is dat moeilijk dan? Is er, is er, niemand, is er niet een leuke buurvrouw? Of een, ja, uh, of iemand ik heb een ontzettend internet, een leuke buurvrouw. Maar die wil niet mee naar de bios? Ja, nee, dat, dat, ik heb een ontzettend leuke buurvrouw. Maar ik, ik bedoel gewoon iemand in mijn huis: iemand gewoon omheen. Mm -hmm. en, en dat je. Ja, voor de eerste keer. dan zie ik al die, die, die oudere mensen die samen oud worden en die samen. We doen dit, we doen dat. En dan denk ik, ah, ik ben toch wel een beetje dom geweest... dat ik niet iemand even vastgehouden heb. Ja, daar heb je toch wel een beetje spijt van uh, achteraf beetje gezien. spijt heb ik er wel van. Maar denk je dat het ook echt te laat is daarvoor? Ik bedoel, ook er zijn natuurlijk tegenwoordig... we gaan het later, deze uitzending, ook nog even hebben... over uh, internetdaten en over social media. Uh, nou, Jasper uh, zei het net al, die heeft veel contact via social media. Weet ik, Facebook, Twitter, ja, noem ik het maar. Ja, ik heb geen computer en... Oh. Ik, ik ben ook niet zo'n type om, om erachteraan te gaan. Ik, nee. uh, ik, uh, dat vind ik een beetje moeilijk. Ik vind het een beetje moeilijk om te lopen schooien. Mm -hmm. Van uh, ik, zou, uh, ik ben zo oud en mijn hobby's zijn dit en ik, ik zou zo graag dit of dat. Maar het kan toch ook heel mooi zijn, juist. Je, je, je, bent natuurlijk, je bent een beetje bang. Ik snap dat wel hoor. het lijkt me ook lastig. Maar aan de andere kant kunnen mensen ook denken: van nou, wat, wat goed en wat knap dat iemand gewoon durft te zeggen: hey, ik zou het ontzettend leuk vinden om iemand te hebben om leuke dingen mee te doen. Ja. Want ik, ik ben, ik ben ontzettend humoristisch. En ik, ik ben ontzettend ondernemend. En ik, uh, ja, je hebt uh, al die collega's in mijn werk of wat dan ook. Dus ik ben, uh, ik heb zo'n leuk leven achter de rug. En ik heb de halve wereld afgereisd. En, en dan denk ik, dan denk, nou doe een oproep. ja. Nou ja, wellicht misschien als iemand nu zit te luisteren en denkt, hé, hey, dat zou ik, zou ik wel leuk vinden. We hebben je nummer, dus uh, dan, dan kunnen we je misschien even in contact brengen met, met iemand. Ja. En, en anders zou ik zeggen, ga Al toch... Alleen is het alleen maar leuke telefoontjes. Ja. Of uh, dat je iemand uh, ja, ontmoet en dat, dat, uh, dat, dat je gewoon samen toch uh, ja, iets doet, uh, een hele ja, wat dan ook. Nou, je klinkt als een, als een hele gezellige dame, Marike. Dus dat ik, denk ik denk dat het, dat, het, dat het gewoon goed ik, moet komen. Ik, ik stik van de mooie muziek. Uh, en, of ik niet, maar ik heb hele mooie muziek en hele mooie boeken. Ik ben gek op lezen, op mooie muziek en uh, op, op wat dan ook. Dus. Nou, Marike, ik, ik, ik ben ook heel gezellig. Dat Echt. geloof ik zonder meer. En het komt ook vast en zeker goed. Marike, dank je wel in ieder geval dat je eventjes uh, hey, wat wilde praten. We onderwerp, hebben jullie ja. uh, later op... Uh, op de avond. Of later op de nacht bedoel ik. Ja, ik wil het later vannacht ook nog eventjes naar aanleiding van het nieuwe zondom Prins Frizo hebben over hoe ja. het is als er als je iets overkomt met. Uh, uh, als je partner iets overkomt. Hoe dat ja, is. tuurlijk. En ik vind het knap dat jullie dan een beetje switchen. En dat je dit, dit actuele bericht toch even aankaart. Tuurlijk, we moeten het over alles kunnen hebben hier in, in Lust. Okay. Marike, dank je wel in ieder geval. Een hele nou, fijne nacht. Uh, weet, nog. Misschien willen iemand. Uh... Leuk bellen met mij. Wellicht, we gaan, uh, we gaan het doorgeven. Dankjewel, Marike. En dit is Tim Knol. At first you were a singer. And now you're on the board. Of your own company. With employees and stuff that you just have to do. And bills coming through. But for the most part you're having fun now. Zelf al een tijd geen single meer en heel gelukkig getrouwd, maar ze heeft wel te maken met de liefde- en seksproblemen van de singles. Onze vaste seksuoloog Wil Berghuis, goede nacht. nacht. Steeds meer singles in Nederland blijkt uit uh, onderzoek. Denk je dat dat uh, een slechte of een goede ontwikkeling is? Ja, nou ja, ik, uh, ik maak me er aan de ene kant een beetje zorgen over, omdat uh, ook uit onderzoeken, daar kwam ik laatst ergens tegen, blijkt dat uh, uh, als je single bent, je minder uh, lang leeft en ook nog minder gelukkig bent. Dus uh, ja, dan maak me wel een beetje zorgen. Terwijl aan de andere kant, ja, als je single bent, moet je voorstellen dat het tenminste. Ik, ik heb er altijd van genoten, het is heerlijk om dan met niemand rekening te hoeven houden en om gewoon lekker je eigen leven te leiden. Dus. Er zitten twee kanten aan, denk ik. Ja, precies. Aan de ene kant inderdaad, als je lekker single bent. Je bent vrij om te gaan en staan waar je wil. Je kunt one-night stands doen. Niemand die je daarop op aanspreekt, nee. maakt allemaal nee. niks uit. Maar toch heb jij in de praktijk regelmatig singles met problemen. De singles uh, die ik zie, uh, die, uh, die zijn uh, toch uh, met name onzeker. He, die maken zich een beetje zorgen van, uh, ja, hoe moet ik nou een relatie aangaan? En als ik dan uh, iemand leuk vind, uh, uh, bijvoorbeeld met vrije, hoe doe ik dat dan? Um, uh, wat vindt iemand dan lekker? En uh, ja, die zijn onzeker en ik merk ook vaak dat er heel veel... Uh, ja, toch vragen zitten van uh, ja, hoe werkt het en hoe zit het. En, um, we hebben heel veel kennis, denken we over seksualiteit... maar dat blijkt toch vaak de verkeerde kennis te zijn. Dus daar, daar moet ik wel een beetje in bijsturen. Kun je seks verleren dan? Nou je kunt zeggen, nee dat denk ik niet, dat is net als met fietsen, dat, dat, dat pak je zo weer op. Maar het is wel, als je weer een andere partner hebt, is dat altijd wel weer even spannend. Van, uh, ja, wat vindt hij of zij dan lekker en, uh, en wat ik bij die ander deed, is dat dan ook goed. En ja, vaak zit er een, een eindige, uh, eindigheid aan, die relatie daarvoor. En als dat een beetje te maken had met een onzeker gevoel van: doe ik het wel goed op seksgebied? Dan, uh, dan zijn mensen ook wat huiveriger naar een volgende relatie. Van uh, oh, maar nu moet ik het echt goed doen. Weet je wel? Dus dat geeft natuurlijk wel wat extra uh, prestatiedruk van mm -hmm. uh, het goed willen doen. Want dus heb dat... je ook wel echt mensen die bij jou komen die misschien net weer iemand hebben ontmoet en uh, aan een relatie beginnen, maar ja. heel lang single zijn geweest ja. en ja. Ja. dan uh, tegen problemen stuiten in ja, uh, bed? Precies. He, dat kan na scheiding zijn, maar dat kan ook zijn omdat je partner overleden is. En uh, heel veel erectieproblemen komen bijvoorbeeld voor. We noemen dat het weduwnaarssyndroom Na uh, een, een, uh, een langer durende relatie die geëindigd is, of door overlijden of door scheiding. En dan weer een nieuwe relatie aangaan. En dan zijn ze zo onzeker en uh, zo vaal angstig dat er uh, erectieproblemen kunnen ontstaan. Dat komt heel veel voor. Maar vooral bij, bij mannen dus. En bij, bij vrouwen. Wat, ja, uh, wat ja, spoed... nou bij vrouwen merk je dat wat minder hè. Dat, ja. dat zeg ik altijd wel. Dat is altijd een beetje sneu voor de mannen. Die moeten natuurlijk wel uh, presteren. En het is gelijk zichtbaar. Mm -hmm. Kijk, bij vrouwen kunnen we altijd nog een beetje omheen draaien. En, <laughs> en desnoods kunnen we faken. En uh, hè? dus onze onzekerheid kunnen we wel aardig verbloemen. Ja, maar bij mannen wil dat natuurlijk niet. Dus uh... Ja, en wat mannen echt niet willen, is een erectie verliezen bij een nieuwe vriendin. Dus dat uh, maakt het uh, dubbel, uh, dubbel zwaar. En wat adviseer je nou mensen die bij jou komen, die, die single zijn... maar eigenlijk wel behoefte hebben aan seks en eigenlijk ook wel aan een, aan een relatie misschien uh, daarnaast? Wat, wat adviseer je hen om te doen? Ja. Nou ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk het fantastische internet waarbij je relaties kunt gaan zoeken. Hè. Je, kunt, uh, je kunt daten wat je wil via internet. Dat maakt het wel... Ik vind dat toch wel iets... Uh, uh, ja, ik vind dat een, een zegen van deze tijd. Vroeger was dat niet. Hè. Als je heel erg verlegen was en je had weinig vrienden... en uh, je had werk waar je alleen mensen van je eigen geslacht zag, hè, dan, dan wordt dat heel moeilijk. Maar tegenwoordig heb je de mogelijkheid van internet. Dus dat, maar ook daar moet je natuurlijk wel weer een beetje kaf van het koren scheiden. Zo van, uh, ja, ga dan wel zoeken op sites waarvan je denkt van nou, die zijn betrouwbaar. Eh, en uh, ja, mensen kunnen zich ook veel mooier voordoen uh, via het internet. Dus daar zitten ook wel weer gevaar aan. Maar dat is meestal wat, uh, wat ik adviseer. Van ja, als je dat echt wilt, hè, een relatie, dan, uh, dan kan dat ook tegenwoordig. Maar probeer daar wel daarvoor eerst dat onzekere gevoel een beetje, een beetje weg te nemen bij jezelf. Want dit is vaak helemaal niet nodig. Het is als fietsen, dus het komt allemaal goed. Ja, dat komt allemaal goed. En als je een leuke partner hebt waarbij je je veilig voelt... en je kunt goed praten met iemand... Ja, dan kun je ook samen gaan ontdekken wat je lekker vindt. Dus dat hoef je niet allemaal van tevoren al te weten. Oké, okay, Wil, dankjewel. En straks dan behandel jij nog een vraag van een luisteraar. Dus luister je nu en denk je, ik heb nog vragen op het gebied van liefde en seks... waar ik gewoon niet uitkom, dan mag je mailen naar lust.bnn.nl. En wie weet beantwoord Wil dan straks jouw vraag. Tot straks, Wil. Ja, tot straks.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 Um oh. Girls van Laura Jansen. En we hebben het hier vannacht in lust over single zijn, het vrijgezellen bestaan. Als je erover mee wilt praten, kun je bellen naar 0800 1121. Nee, de nacht, Peter. Uh, goedemorgen dames. Goedemorgen, mag ook. Je bent onderweg in de auto, ergens vandaan of ergens naartoe? Ik ben onderweg naar huis. Oké, okay, want je hebt leuke dingen gedaan met uh, uh, je geliefde? Nee, dit is natuurlijk ik ben uh, ook veel vrienden met mij geweest Oh, lekker. Even met de mannen, gewoon gezellig. Ja, ja. maar jij bent geen uh, single meer, dus? Nee, ik ben uh, al uh, iets meer dan vijf jaar geen single meer. En gelukkig met elkaar, gelukkig getrouwd ook, geloof ik. Ja. Wij uh, zijn sinds drie weken zijn wij gelukkig getrouwd na een relatie van vijf jaar. O, oh, wauw. Net getrouwd. Dus. Je, je, moet, je moet eigenlijk nu gewoon ergens op een warm eiland uh, je Witte Broodsweek uh, vieren. Nou, die hadden we inmiddels al gevierd. Dus het uh, is nou eigenlijk eventjes uh, tussen de momenten door even contact in met vrienden uh, en de familie gaan leggen. En uh, uh, ja, het is uh, een hele normale leventje op starten. Ja. En vijf jaar zijn jullie bij elkaar, da daarvoor uh, nou ja, was je vrijgezel uh, neem ik aan of kwam je toen uh, direct uit een andere relatie, hoe is dat gegaan bij jullie? Nou ik ben zelf uh, twee jaar vrijgezel geweest en mijn vriendin die is wat langer vrijgezel geweest. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Uh, we hebben elkaar via een datingsite. Oh via een datingsite, wauw! Dus dit, dit is een van die succesverhalen via een datingsite. Ja, zeker, zeker. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Je was een tijdje vrijgezel en je dacht op een gegeven moment: nou, ik ontmoette geen leuke vrouwen meer. Uh, nou, eigenlijk uh, net zoals die vorige vrouw net zei, dat is heel veel met werk. bezig was, dat was ik ook. Ik heb uh, heel veel arbeidsuurtjes gemaakt en eigenlijk verder niet uh, een tijd gehad voor andere dingen. Zodat ik op een gegeven moment zoiets had: van ja, ik wil toch wel eens kijken wat het. Uh, ja of dat er iets rondloopt. Mm -hmm. er, toch wel uh, iets uh, zou kunnen worden. En toen heb je je ingeschreven op een datingsite en was het meteen raak? Of heb je eerst allerlei uh, ingewikkelde dates gehad? Nee, ik, het, was, het was wel de eerste keer raak, maar het heeft wel heel lang geduurd dat ik überhaupt een date had. Ja? Ja, ik heb uh, gewoon heel veel gemerkt. Ik zal verder de, site, de, de naam van de site noemen, maar er zaten wel heel veel players op. Hmm. Dus uh, uh, ja, dat was eerst nog wel een beetje... Uh, ja, gewoon eens kijken wat erop zit en uh, ja, op een gegeven moment moet je toch die kop wagen als iemand uh, ziet die er leuk uitziet. En uh, dan is het uh, op dat moment gewoon van ja, wordt het niks van is vriendelijk al bij het feit. En wat, wat deed voor jou dan de, uh, waar, waarom dacht je ik moet met, met deze dame afspreken, de dame die uiteindelijk je vrouw werd? Eh, uh, ja, nou het feit dat ze sowieso al geen stapster was. Ik bedoel, ik ben nooit een stapper geweest ook niet. Uh, en gewoon lekker af en toe een keer naar de kroeg of zo gezellig. En, uh, ja, misschien, klinkt, misschien klinkt het heel saai van, van 33, maar gewoon vanavond op de, de bank een lekkere, leuke film kijken, dat uh, zeg ik ook geen nee tegen. Nou, heerlijk toch? Ja. Zeker. En dat had zij ook? Ja, en uh, ja, gewoon de, de, de manier hoe het op de foto stond. Gewoon, uh, en dus sprak uiteindelijk dat ik ze ook uh, had. Ja, het uh, klikt eigenlijk meteen al. Dus. Maar wat mij dan weer zo um, lastig lijkt, of een nadeel, uh, als je een nadeel moet noemen aan, aan zo'n dating site: als je dan afspreekt op een gegeven moment, dan zijn de verwachtingen meteen zo enorm hoog gespannen. Want ik bedoel, als je gewoon nu, nou jij dan niet, maar stel je zou naar de kroeg gaan en gewoon een gezellig een avondje wat drinken... en je komt toevallig iemand tegen, dan nou ja, ben je daar niet echt op voorbereid. En nu ga je allebei met de gedachte erin van... nou, het moet eigenlijk wel iets worden, het zou wel heel leuk zijn. Dan is, dat, dan is de spanning in die zin misschien een stuk hoger. Min, minder, wou je zeggen. Sorry. Nou, de, nee, het lijkt me juist veel gespannener... dat je dan allebei met zoveel verwachtingen erin stapt... als je elkaar via een datingsite ontmoet. Nou, wat ik, wat ik wel gemerkt heb... En dat Mensen opmerken op het moment als je contact uh, legt met iemand en dan bijvoorbeeld via internet. Kijk, je gaat eerst elkaar helemaal aftasten. van uh, Hoe ziet die persoon eruit? Wat vindt die persoon leuk? En ik denk dat je op een gegeven moment toch zoveel informatie hebt dat als je iemand een date hebt, dat je dan toch wel uitgetraald bent. Ja? Dat, uh, tenminste, dat idee had ik dan voordat ik een idee begon. Maar okay. zo zijn Er zijn toch altijd dingen die je dan achteraf nog wel. Uh, met elkaar van uh, dingen die je van elkaar toch mist. En je laat je natuurlijk van je mooiste kant zien op een, een dating site. Er, er zit natuurlijk, je, gaat, je gaat niet je lelijke, een lelijke foto erop zetten of uh, je slechte eigenschappen. Dat, dat doe je allemaal niet. Nee, dat is ook niet Maar ja, kijk, ik ben nog wel iemand die naar innerlijk kijkt hoor. Kijk, de uh, twee... meeste. Dus Zoals we het net over players hadden en zo. Je hebt het altijd bij mensen die gaan één avond en dan. Uh, dan kan dat nooit meer zien. ...maar uh, ik vind het gewoon belangrijk dat iemand gewoon lekker, uh, ja, lekker gewoon op de uh, lekkere kant romantisch uh, is. Dat vind ik ook gewoon heel belangrijk en dat mm -hmm. uh, uh, uit wat hij wil zeggen, dus niet daarmee op de kop gaat zitten. Dat is ook wel heel belangrijk. Ja, ja, Nou, Peter, bij jou is het in ieder geval helemaal uh, uh, goed gekomen. Want als jij hebt uh, uh, je vrouw gewoon ontmoet, nou, dat dus, uh, volgens mij een fantastisch uh, verhaal. en Deedik is een mooi verhaal om te vertellen op, op de bruiloft en nu drie weken gelukkig getrouwd op een, op een roze wolk zitten jullie volgens mij nog, of zijn jullie er al vanaf gevallen? Nee toch? Nee, als nee. goed dus is. <laughs> Oké, okay, heel goed, Peter. Dank je wel, hè? Dag ja, gedaan. Fijne nacht nog. Jij ook. En als jij ook zo'n mooi verhaal hebt. of gewoon mooie verhalen uit je vrijgezellen tijd. waar je misschien wel middenin zit. dan kun je bellen naar 0800 1121. 0800 1121. Dit is Kotje en Somebody That I Used to Know. Now and I think of when we were together. Like when you said you felt so happy. I told myself that you were right for me but felt so lonely in your company but that was love and to make us still But I'll admit that I was clean Via internet vindt tegenwoordig eigenlijk niemand meer raar... want het grootste deel van ons leven speelt zich inmiddels online af. Daarom is het ook niet vreemd dat steeds meer mensen... via sociale media aan een nieuwe vlam komen. Erik Klaassen is oprichter van de gids op het gebied van datingsites... starttodate.nl en is bezig met het schrijven van het boek... Liefde ten tijde van Facebook. Goeienacht, Erik. Goeienacht. Daten er nou veel mensen via Facebook tegenwoordig... Uh, nou, via Facebook dat is een, een toenemend aantal. Uh, maar daarover zijn de cijfers wat onduidelijk. We weten wel dat Facebook heel snel groeit. Maar hoeveel mensen daarvan precies daten, dat weten we niet. Uh, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, online dating in het algemeen, dat doet nu 15% van de internetgebruikers. Dat is al een aanzienlijk deel. En dan heb je het dus over datingsites, maar ook over uh, Facebook, hives, Twitter, gewoon alle, alle sociale media. Ja, nee, precies. Die 15% dat zijn echt alleen uh, dating sites en daar komt nog bij dan alle Nederlanders die uh, via Twitter, Hive of uh, Facebook daten. Uh, uh, dat getal weten we dus niet precies. En jij bent nu bezig met een boek Liefde ten tijde van Facebook. Uh, dus kijk jij dan ook naar uh, hoe dat in zijn werk gaat, hoe mensen dat specifiek doen op Facebook? Ja, ja, het boek uh, Het boek Heet Liefde in tijden van Facebook komt deze zomer uit. En dat gaat eigenlijk over uh, ja, hoe je in deze tijd uh, de liefde vindt. En we kijken daarin ook naar hoe dat nou veranderd is in, uh, in de afgelopen periode. Als je kijkt naar 10, uh, 15 na, jaar geleden, toen ontmoetten de meeste mensen elkaar via hun werk ja. of uh, via vrienden of kennissen. Uh, en inmiddels is daar ook het internet bijgekomen... als een, uh, als een vorm om, om nieuwe mensen te leren kennen. En dus ook om je partner te vinden. Maar zo, hoe, hoe werkt het dan? Speuren mensen echt uh, bijvoorbeeld Facebook af op zoek naar leuke mensen? Of uh, gaat het om, om mensen die ze al kennen? Want het is natuurlijk gewoon een, een vriendensite in principe. Ja, er is een belangrijk verschil tussen datingsites en social networks. In principe, datingsites doe je echt om nieuwe mensen te leren kennen. En op uh, sociale netwerken zitten vaak al... Uh, mensen die je kent of die je indirect kent. Um, toch denk ik ook mensen die zeg maar helemaal out of the blue contact zoeken met, uh, met mensen die ze niet kennen, via Facebook of via Hives. En soms ook met succes. Okay. Je, moet wel, uh, ja, je moet wel tegen een afwijzing kunnen, want de kans is natuurlijk groot uh, dat, uh, dat iemand bijvoorbeeld al bezet is of helemaal niet zit te wachten op avances uh, via Facebook of via Hives. En wat voor succesverhalen heb jij uh, gehoord dan? Uh, nee, ik heb uh, een jongen die heeft uh, via huis, dat is alweer uh, uh, iets lang geleden, die heeft via huis uh, een aantal uh, meisjes benaderd die hij gewoon leuk vond. Uh, op basis van foto en uh, profiel. Uh, die heeft die gevonden door gewoon te zoeken op, uh, op vrouwen in een bepaalde leeftijdscategorie uh, bij hem in de buurt. En dat was in Amsterdam. En uh, uiteindelijk, uh, nou ja, dat gaat dan zo. Je stuurt uh, tien berichtjes. Daarvan reageren er dan uh, vier of vijf. Uiteindelijk heeft hij er met één afgesproken. En daar heeft hij ook een relatie mee gehad. Oké, okay. nou ja, ja, ik vind het zelf. Ik ben, ik ben op zich ook niet op zoek. Maar als, ik, ik krijg wel eens verzoeken via uh, Facebook of Live's. van mensen die ik uh, niet ken, mannen die ik niet ken. En die klik ja. ik altijd weg. Dat vind ik een beetje creepy. Ja, nee, ja dat is dus. Uh, dat, dat ben jij, als jij dus zeg maar die vijf van die tien die niet antwoorden. <lacht> Dus dat is het voordeel van een dating site, want dan weet je gewoon, iedereen die daar zit is in ieder geval op zoek, uh, en meestal ook single. En dat voordeel heb je natuurlijk op, uh, op Facebook of Hives niet. Dus ik, in het algemeen is het toch meer gewoon om, uh, ja, om zeg maar, te connecten met iemand die je bijvoorbeeld al op een feestje hebt gezien, even zijn naam hebt gevraagd en daarna weer uit de oog bent verloren. Nou, dan kan je die op Facebook, kan je dat contact weer hervatten. Dat kon vroeger niet. Dan ja, kwamen we er dan nog achter wie, uh, wie iemand was, waar die woonde en wat, uh, wat zijn contactgegevens waren. Maar denk je dat het wel steeds meer gaat komen? Want op zich, we, we leven natuurlijk veel meer online dan dat we een aantal jaar geleden deden. Denk je dat het steeds meer normaal wordt? Want we vinden het nu ook al normaal om gewoon te daten via uh, sites. Dat, dat wordt helemaal, In het begin werd er nog een beetje lacherig over gedaan, maar dat is al lang niet meer zo. Maar denk je niet dat juist die sociale media dat het. En dat dat meer geaccepteerd gaat worden dat meer mensen dat op die manier gaan doen de komende jaren? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Je, ziet dat, je ziet dat in de afgelopen jaren al steeds meer toenemen. En dat gaat alleen nog maar meer gebeuren. Je ziet ook dat social media en dating sites dat dat meer één geheel wordt. Dus je hebt ook dating sites die gebruiken de gegevens van je Facebook bijvoorbeeld... om je te matchen aan bepaalde mensen die... Uh, die misschien al tweede of derde graad connecties van je zijn... dus die eigenlijk gewoon een beetje in je netwerk zitten. Of ze pakken je interesses van Facebook en ze matchen ze aan iemand... die misschien ook van uh, allemaal alternatieve bandjes houdt, net als jij. Zo ah, ja. dus dan heb je gewoon sneller iemand uh, gevonden bij wie je past. Wat is nu, uh, denk je, uiteindelijk op dit moment... als je op zoek bent naar een relatie de beste manier... om uh, aan een, een leuke, uh, leuke man of vrouw te komen? Ja, de, de beste manier is om gewoon leuke dingen te ondernemen in zeg maar, het echte leven. Niet alleen maar uh, online. Um, dat klinkt misschien ja. vreemd uit de mond van iemand die een boek uh, schrijft over, uh, over liefde op ja. internet. Maar, maar, de, die, zeg maar alleen maar achter je computer zitten en uh, je verliezen in heel veel contact via een dating site of via social network, dat werkt juist niet. Dus we pleiten in ons boek eigenlijk ook voor. Um, ja, voor, voor een soort van uh, gezonde, uh, gezonde sociale manier van leven, waarbij je gewoon nog heel veel uitgaat, leuke dingen doen, veel mensen tegenkomt. Uh, en daarnaast kun je dat ook doen via internet. dus Het, het is meer een, uh, een aanvulling dan een vervanging van. Precies, dus kom alsjeblieft ook achter die computer vandaan. Precies. Erik Klaassen van starttodate.nl. Dankjewel, veel succes en uh, fijne nacht. Ja, yes, fijne nacht. I bore you A No, no, it's my fault Dan Legend Used to Love You. Zometeen nog meer lust en dan ga ik het hebben over een andere bijkomstigheid van single zijn. Wat betekent dat voor je kinderwens? Ik praat in elk geval met een moeder die op haar 32e of op haar 35e dacht... Oei, straks zijn mijn eindjes opgedroogd en heb ik behalve geen partner ook geen kans meer op kinderen. Dus zijn nam best wel een heftige beslissing. Dat hoor je in ieder geval zo meteen. En verder kun je zelf nog meepraten door te bellen naar 0800-1121 over de mooie en de minder mooie kanten van het single leven. Dat en meer na het nieuws met Mark Visser.